5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Alleen grote sportevenementen van economisch en maatschappelijk nut. Franse staatssecretaris stapt op. En Excelsior blijft in eredivisie Ado Den Haag Europa in. Het kabinet wil alleen nog grote sportevenementen naar Nederland halen als daar ook economisch en maatschappelijk van kan worden geprofiteerd. Een evenement moet direct worden gekoppeld aan een breder nut. Volgens minister Schippers biedt topsport het bedrijfsleven een prachtig podium om Nederlandse producten in de etalage te zetten. Maatschappelijk gezien kan een topsportevenement in een gebied de bevolking van die regio stimuleren om zelf te gaan sporten en gezonder te gaan leven. Het kabinet steunt het plan om de Olympische Spelen en de Paralympics van 2028 naar Nederland te halen. Schippers deed er uitspraken tijdens de Fanny Blanker Schoen Games in Hengelo. In Japan heeft opnieuw het koelsysteem van een van de reactoren in Fukushima urenlang niet gewerkt. Het gaat om nummer 5, een van de minst beschadigde reactoren van de kerncentrale. Pas na 15 uur kon energiemaatschappij TEPCO de problemen met de koeling oplossen.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 Tron is als staatssecretaris verantwoordelijk voor de ambtenarij. Hij ontkent alle beschuldigingen, maar is onder druk van het schandaal toch afgetreden. De Franse openbare aanklagers doen een onderzoek naar de beschuldigingen. De politie heeft de lijst gevonden van het schilderij van Frans Hals. Dat is gestolen in Leerdam. De lijst werd ontdekt in een heg in het stadje... in de buurt van het museum Het Hofje van mevrouw van Aarde. Daar werden in de nacht van donderdag op vrijdag twee schilderijen gestolen. Eén van Frans Hals en één van Jacob van Ruisdaal. De politie heeft nog geen spoor van de daders. De twee stukken van Hollandse meesters werden in 1988 ook al eens gestolen. Via een tussenpersoon doken ze in 1991 weer op. Het museum wil niet zeggen over de waarde van de schilderijen. Het lek in de rioolleiding bij de Westerschelde is met succes gedicht. Volgens het waterschap Brabantse Delta loopt er sinds het middaguur... geen nieuw verveld water meer naar de Westerschelde. De noodreparatie was gisteravond al uitgevoerd... maar dat duurde nog de hele nacht voordat duidelijk was dat de reparatie geslaagd was. In de buis zit nog wel rioolwater. En het duurt dan ook nog een aantal uren voordat het water dat de Westerschelde instroomt helemaal zuiver is. Sinds vrijdagmiddag liep er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Wat leidde tot stankoverlast voor de omgeving. De schade aan het milieu zou beperkt zijn gebleven. Op Malta heeft een kleine meerderheid van de bevolking zich in een referendum uitgesproken voor het recht op echtscheiding. Zo'n 52 procent van de bevolking stemde voor.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 ADO Den Haag speelt volgend seizoen Europees voetbal. In de laatste wedstrijd werd Groningen na strafschoppen verslagen. Na 90 minuten stond het 5-1 voor Groningen. De eerste wedstrijd had ADO nog met 5-1 gewonnen. In de verlenging werd niet gescoord en dus moesten er penalties worden genomen. Twee Groningen spelers misten hun strafschop. En ADO komt daardoor uit in de tweede voorronde van de Europa League. 24 jaar geleden speelde de club voor het laatste Europees voetbal. En Excelsior speelt ook voor het seizoen in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen in de nacompetitie met 4-2 van Helmond Sport. De eerste wedstrijd had Excelsior ook al gewonnen. Formule-1-coudeur Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Duitse van Red Bull was op het stratencircuit de hele dag in gevecht met Alonso en Button, die tweede en derde werden. De race werd op zeven rondes van de finish nog even stilgelegd na een crash van Rus Petrov. Na de herstart gaf Vettel de leiding niet meer uit handen. De Duitser heeft dit seizoen vijf van de zes Formule-races gewonnen. En dan nog het weer. Vanmiddag kan er in het noorden wat regen vallen. In het zuiden is het droog en vrij zonnig. loop van de nacht kan het ook in het noorden wat opklaren. Minima liggen tussen de 10 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. En wordt het een stuk warmer met maximaal van 20 graden aan de kust... tot 26 in Limburg. In de avond volgen vanuit het zuidwesten een aantal buien.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 35 minuten onderweg en Venlo siddert want Zwolle leidt met 1-0 en Zwolle is ook beter dan VVV in deze wedstrijd. VVV lijkt wel haast te twijfelen. Wat moeten we nou doen? Moeten we nou aanvallen en die goal maken? Of zullen we die 1-0 verdedigen? En daar komen ze niet echt uit. Daarbij is het spel ook nog niet voldoende. Zwolle is gevaarlijker. Kortom, uh, noodweer dreigt bij VVV. En dat is niet letterlijk qua weer, maar gewoon qua figuurlijke ellende. Want het is 1-0 voor Zwolle in de koel. Spanning is er ook een Meihal, Leiden tegen Groningen. Leon Kersten 62, 59. Nog minder dan 7 minuten te spelen. En Groningen is echt helemaal terug in de wedstrijd. Dat is niet alleen te zien in de scoren, maar ook wat er op het veld gebeurt. Nu kan Groningen langzaam proberen aan een voorsprong te gaan denken. Maar ze doen zoveel dingen verkeerd. Zoveel dombalverlies. Dat ik een hard hoofd in heb. Maar het kan nog wel. 62, 59 Joris van den Berg met misschien wel nieuwe tussentijden uit de Giro. Met name die om de, in de strijd om de tweede plaats. Nibali heeft 10 van de 56 seconden die hem scheiden van de tweede plek van Scarponi te pakken. Dat is dus de strijd tussen de nummer 3 en 2. Met Kruiswijk gaat het op zich prima. Hij verhoudt zich met zijn tijden ongeveer tot die van Siftsov. En zijn grootste concurrent Nieve is voorlopig trager. Voorlopig lijkt Kruiswijk dus nog steeds op koers te liggen om als negende te eindigen in de Gio. En Contador die zoeft rustig naar de eindzee. En natuurlijk volgen we ook de FBK-games in Hengelo en die haalt kamp 5000 bij de vrouwen gehad, Messeret Defar, Noblesse Oblige Olympisch kampioen 2004, wereldkampioen 2007, de 5000 meter in 1445, 48. Maar nog beter nieuws uh, buiten Hengelo vandaan, want Daphne Schippers in Gutsis op de Meerkamp, 6172 punten, Nederlands juniorenrecord en een nominatie voor de Olympische Spelen en voor de WK, maar met name voor Londen is dat heel knap voor die jonge Daphne Schippers. Marcella Mesca dan in Parijs over een Italiaanse die langzamerhand wel heel erg van Parijs zal houden. Ja, want dat zagen we in de eerste set. Speelden ze goed. 13 winners en een 6-3 winst tegen de Servische Jelena Jankovic. Twee top 10 speelsters. En de wedstrijd is aardig en begint zich ook heel spannend te ontwikkelen. Want de tweede set is het nu 3-0 voor Jankovic. Met een dubbel breakpoint voor een 4-0 voorsprong. Dus het ziet ernaar uit dat dit een derde set gaat worden. Djokovic trouwens op het centenkoord tegen Richard Gaske. Die zet zijn goede vorm onverminderd voort. 6-4 voor Djokovic. 2 2 in de tweede set. Excelsior blijft in de Eredivisie. Het won vandaag ook de tweede promotiedegradatiewedstrijd tegen Helmond Sport. Het werd uiteindelijk 4-2. Bij de rust stond overigens Excelsior nog wel achter... met 2-1 via Van Leerdam en Heuger scoorde Helmond. Maar daarna via twee keer Fernandes en twee keer Bovenberg... won Excelsior uiteindelijk toch met 4-2. En eerder werd er in Helmond ook al met 5-1 gewonnen. Duidelijke cijfers dus. Helmond eh, Sport blijft in de Jupiler League. Excelsior blijft in de Eredivisie. Ronald van der Geer in gesprek met de die gaat vertrekken naar NEC, nu nog Excelsior, Alex Pastoor. Ja, van harte gefeliciteerd met de wereldprestatie. Je staat net even naar de jongens te kijken. Wat denk je dan even aan? Nou, je vind het geweldig om te zien. Want de jongens die, uh, zijn het hele jaar zo leuk en zo goed geweest. En uh, ja, dat je het dan voor elkaar krijgt, ja, dat geeft je zeg maar, inhoudelijk uh, een boost. Maar uh, je bent af en toe net een mens, dus uh, dat roert me wel in. Het is een happy end van het boek Alex Pastoor bij Excelsior. Ja... Ik heb hier, uh, het waren twee fantastische jaren, zou ik haast zeggen. Uh, ik heb een geweldige tijd hier beleefd. En, uh, en dat gaat ook weer over uh, ja, het vak inhoudelijke. Maar ook uh, hoe we als mensen onder elkaar gefunctioneerd hebben. Ja, geeft me een uh, bijzonder goed gevoel. Ja. We beginnen aan deze middag met een 5-1 voorsprong. Maar dan hoor je ook wat er in, in, in Groningen gebeurt, ongetwijfeld. Wat, wat denk je dan? Van, ja, het is wel voor de bakker of toch? Nou, kijk... Uh, van tevoren had ik al meteen gezegd, uh, weet je, je moet nog een wedstrijd spelen. En uh, dat is ook een soort van uh, natuurlijk beschermingsmechanisme. Hè? Want je denkt, ja, jongens, let nog even op. En uh, daar besteed je dan aandacht aan. En uh, ja, dan bewegen ze zich naar die wedstrijd toe. En uh, dan ziet het er hartstikke goed uit. Maar je kan er niet omheen dat uh, Helmond er alles aan heeft gedaan om het nog spannend te maken. En uh, laten we eerlijk zijn, dat was het ook gewoon. De eerste helft was uh, qua voetbal vond ik niet om aan te gluren. We misten uh, behoorlijk wat kansen. Ik vond ook dat we in ieder geval één penalty hadden moeten hebben. Ja, dat zijn allemaal alsverhalen die jou niet helpen als je met 2-1 achter staat. En, uh, nou, na de rust uh, ja, vond ik dat het al redelijk snel duidelijk was dat, het, dat we het voor elkaar hadden. En euh, nou ja, de score was na van hand. Ja, toen snorde het motortje weer zoals jij het graag hoort snorren. Ja, kijk, euh, er is toch uh, sprake van, uh, van heel veel spanning op dat veld. Dat, dat zie je in dat proefje en dat merkte ik bij mezelf ook wel. En wat dat betreft is het uh, leuk en goed dat je zulke wedstrijden kunt spelen. Want uh, ja, finales kun je er niet genoeg van spelen. En dat, dat is gewoon hartstikke goed voor uh, je ervaring. En nou ja, ik, ik denk, ja, daar probeer ik maar wat mee te doen. Want uh, ik hoop dat ik nog wel eens een finale meemaak. Wat het leuke is natuurlijk, je, bent, je hebt twee nacompetities op rij gespeeld. Je kunt er nu aan beide met plezier terugdenken. Dat geeft misschien ook die associatie prettig met nacompetitie voor jou. <laughs> ja, ja, god wat zal ik daar nou weer op zeggen. Ik, ik vind een aantal weken geleden vroeg iemand aan mij... Uh, uh, ja, jullie staan er goed voor, jullie zijn in de winning mood Toen hadden we net één wedstrijd gewonnen. Maar toen zei ik, en dat vind ik nu nog steeds... We zijn uh, al het hele seizoen, en ook vorig seizoen, maar vooral dit seizoen... Zijn we het hele seizoen al in de winningmoed. We hebben... Uh, ja, we hebben eigenlijk uh, redelijk goed gevoetbald. Uh, we waren volgens mij heel plezierig om mee om te gaan. En, uh, en een nederlaagje meer of minder, of een overwinningje meer of minder, heeft ons uh, nooit instabiel gemaakt. En dat is eigenlijk wel de grootste winst die je kunt boeken als team. Wat ruim ik nou redelijk? Is dat nou ja. champagne of is het een uh, suikerdrankje? <laughs> ik word er ook misselijk van. <laughs> en, en alles over me heen, nog, nog niets in mijn mond. <laughs> Jij zit straks in je auto, en dan kom je de woensdag pas weer uit. Zo vast. Zit je. Ja, als ik ergens ga zitten, dan, <laughs> dan neem ik de stoel de rest van de avond mee. Nou ja, geniet van deze avond zoals je van het hele seizoen hebt genoten. Ja. En succes volgend jaar bij je Dankjewel. Alex Pastoor, het is hem, ge hem gegund. We gaan weer naar Leiden, Groningen. En een thuisclub die altijd wint maar wat, Leon. Ja, nou ja, die statistieken die zeggen een heleboel, maar niet alles. Nog 4,5 minuten spelen in Leiden. En het is 62, 64. Jason Dorisso had voor Groningen de allereerste score van de wedstrijd. Was het 0-2. En net had hij een driepunter en daardoor werd het van 62, 61, 62, 64. Maar daarna heeft Groningen drie keer op rij niet gescoord. Ja, Leiden ook niet. Ik, ik zei net, Groningen doet een boel domme dingen. Maar ik had ook kunnen zeggen, Leiden doet een boel domme dingen. Het is eigenlijk in aanvallende zin volkomen chaos. Ik durf ook nou niet meer te zeggen wie dit gaat winnen. Kijk, verdedigend doen ze het allebei aardig. Ook niet briljant. En dat is ook niet meer te verwachten als de ploeg al zeven keer tegen elkaar spelen. Ze kennen elkaar door en door. Veel domme fouten, dat je even nadenkt, even de tijd neemt om uh, ja, een aanval op te zetten, een bal rond te spelen. Dat doen ze allemaal niet meer. Dus allemaal kijken naar die ringen, proberen te scoren en hopen dat het lukt. Wat nog wel van belang is, denk ik, is de foutenlast. Daar zitten ze allebei flink in, maar Groningen uh, scoort nog wel en Leiden niet. Maar zodra Groningen aan die vijfde teamfout komt, mag Leiden allemaal vrije worpen gaan nemen. En dat zal dan wel de bedoeling zijn. Nu ziet scheidsrechter van de Heuvel een loopfout van Arvid Slachter. Ja, ik zag het niet, maar ik ben er ook niet voor aangenomen deze wedstrijd om loopfouten te zien. Maar ja, typisch. Weer zo'n zo domme actie. Uh, nu dan van Leiden van Arvid Slachter. Toch een ervaren international. Ja, ja, geen score. Vier minuten exact nog te spelen. En de stand blijft 62-64 in het voordeel van Groningen. Die natuurlijk Jason Doris zo hebben. Echt een weergeloze speler. 21 punten in deze wedstrijd. en een... Ja, hij neemt zijn ploeg echt, echt op sleeptouw. Groningen zat uh, in een verdomhoekje. Het liep niet de eerste helft. En de tweede helft deed door zo hetzelfde. In aanvallende zin en in verdedigende zin. Nu Boucher voor een driepunter. Ook een belachelijk schot trouwens. Die kets op de ring, maar de rebound is van Aaron Royer. En zo houdt Groningen balbezit. Dus ja, ik denk als iemand de 70 punten haalt, is hij kampioen. Maar zover is het nog niet. Nog 3,5 minuut. En de stand Leiden 62, Groningen 64. Hey, Joes van den Berg, die de Giro volgt. Is kruiselijk al binnen? Hij is op de negende plaats geëindigd in deze ronde van Italië. En dat is een geweldige prestatie voor een renner van zijn leeftijd. Het is, uh, het is echt heel knap. De man die hij in de gaten moest houden, even die dus op tien stond en staat in het algemeen klassement. Nee, stond, want dat ga ik zo verklappen. Ja, die heeft hij gewoon eventjes vernederd door hem in te halen. Kruiswijk zet neer, 31-44. Nieve komt daarna dus binnen. Die was twee minuten eerder gestart in 34 rond. En Siftsov die stond 34 seconden achter Kruiswijk in het klassement. Daar heeft hij 15 tellen op verloren. Dat is geen enkele schande. Kruiswijk zet op dit moment de 16e tijd neer. En is zeker van de negende plaats in deze ronde van Italië. Dan nou willen jullie natuurlijk ook nog weten wie deze rit gaat winnen. Ja, denk het wel. Ja, ja dat we willen wel weten, ja, hoor. Toch, ja, En miller staat nog steeds op één specialist 30, 13 en onderweg is aan het vliegen Alberto contador. Misschien gaat hij ook nog deze tijd erin. Binnen. We gaan het zien en wij gaan snel naar Venlo, VVV Zwolle, Frank Wielaert. Want Daar ligt de bal weer op de stip, maar nu aan de andere kant van het veld voor VVV dus waar Moussa doorbrak. En Pot dacht, ik kan er nog net een voetje tegenaan krijgen tegen die bal. Dat klopt ook. Hij hield de bal tegen. Vervolgens moest Boer, de doelman van Zwolle, de rest doen. Hij haakte daarbij Moussa. En weer een penalty gegeven door Bramar Met Toot de aanvoerder nu achter de bal voor VVV. Vlak voor de pauze wordt het 1-1. Het verandert niks aan de opdracht van Zwolle. Want ze moeten dan nog steeds die tweede goal maken. Maar eerst moet Toot die bal er nog inschieten. 1-1 met Boer. En inderdaad, hetzelfde scenario als bij de 1-0. Boer gaat naar rechts. De bal gaat naar Links. En dus is het 1-1. Plak voor de pauze in de koel. De maker, nu de aanvoerder van VVV. toot. Zinderend spannend in de 5 hal in Leiden. Leon Kersten. mag je wel zeggen. Ros Bekkering, Een Canadees met Nederlandse voorouders. Zijn broer Hendry speelt bij Groningen. Maar Ros moest twee vrije open nemen. En hij schoot er één raak. nu is het dus 63-64. Maar heeft een speler van Groningen weer een fout gemaakt. Groningen krijgt dan boven zit. Ja, het is een beetje het vervolg. De zenuwen zullen parten gaan spelen. Kijk, goed is het allemaal niet meer. Maar als je dan de bal hebt, moet je niet je tegenstander met twee handen wegduwen. Want dat ziet de scheidsrechter wel. En dan kom ik terug bij mijn verhaal van net dat Groningen het eerste aan 15 fouten zit. Ja, dan maak je een fout en leiden scoort al zo moeilijk. En dan nou mogen ze twee keer naar de vrije worplijn. Zijn toch hele makkelijke pogingen om aan twee punten te komen. Arvind Slachter, nu op die vrije worplijn en die kan dan leiden weer op voorsprong zetten. 2 minuut 53. Uh, dat is ja, natuurlijk heel stom van Groningen wat ze nu doen. Groningen dat ook al een karre aan Vrije Hoop heeft gemist. Ze hebben er 11 gemaakt van de 20 pogingen. Ja, en in zo'n spannende wedstrijd gaat dat aantikken. Leiden schiet er uh, tot nu toe 4 op 7. Dat is uh, een stuk minder in ieder geval. Arvid Slachter. Maar ja, uh, het is allemaal verleden. Het enige wat telt is nu. Arvid Slachter. Die toeter die is die enige die uit Groningen mee is gekomen. En het gejuig van het publiek uit Leiden. Er zijn 2300 man in deze 5 mei al. Maar ze zijn behoorlijk stil geworden. Op de 150 Groningers naar Slachter. Gooit die bal erin. 64-64. Dribbelt 64. even met die bal. En gelekt aan voor die tweede. En die gaat erin. Die is niet makkelijk, maar hij telt gewoon. 65-64. Nog 2 minuten en 50 seconden te spelen. De ploeg die wint tussen Leiden en Groningen is kampioen van Nederland. De 44-jarige Wilco van Schijk wordt de nieuwe algemeen directeur van FC Utrecht. Van Schaik is vanaf 1 augustus de opvolger van Jan-Willem van Dop. Van heeft in Utrecht een reclameadviesbureau... en is oud-commentator van onder meer SBS. Commentator nog steeds bij Atletiek is Andy Houtkamp in Engelo. En uh, reken maar daarvan ik ervan geniet. Ook van een van de sterkste nummers van uh, vanmiddag. De 100 meter hoorde bij de vrouwen. Want daar staan kanjers aan de uh, start. 12.58, de beste tijd dit seizoen. Gelopen door Kelly Wells, die loopt in baan 5. Ook aanwezig uh, Don Harper, Lola Jones. Allemaal Amerikaanse en Perdita Felicien. Maar het gaat uh, redelijk hard in baan 5. Is het inderdaad die dame Kelly Wells? Gaat ze winnen? Nee, ze wordt uh, tweede. Want ik denk dat Danielle Caruthers de eerste uh, plaats binnenhaalt. Het is een fotofinish, uh, dat wel. Danielle Carruthers uit de Verenigde Staten. Tijd 12,62. 400ste boven de beste tijd tot nu toe gelopen op de 100 meter hoorde. Bij de vrouwen. De tweede plaats uh, Kelly Wells. En uh, dat is uh, een hele goede tijd voor 12,62. 100 meter hoorde. Winnares, voor zover ik het kon zien. Maar het is een fotofinish. 100ste van seconde. Danielle Carruthers in baan 3. Het is uh, rust bij VVV tegen Zwolle. Ruststand is 1-1. Snel naar Leon Kersten bij het basketbal. Het wordt een vrije Europe strijd die het kampioenschap gaat beslissen. We kunnen natuurlijk ook altijd nog verlenging krijgen als het gelijk eindigt. Het zou uh, apart zijn. 3-3 in de serie en dan de zevende wedstrijd verlenging. De 65-64 voor Leiden door die twee wil vanaf het Slacht. Nu zijn we een paar seconden verder aan de andere kant met Harriet. De Amerikaan, misschien wel de best betaalde speler in Nederland. Oeh, die eerste vrije horeb, die gaat op de ring, die ket tegen de bovenkant van het bord en die gaat erin. En is het nu gelijk. 65-65. Maar met Harris mag nog een tweede vrije World nemen. Aan de kant waar de Groningse supporters zitten. Die uh, staan heel stil in de hoop en niet af te leiden. Het publiek in Leiden maakt natuurlijk wel wat kabaal. Die tweede vrije World zit er fijnloot in. Staat Groningen weer op voorsprong. Is er gelijk een wissel aan de kant van Groningen. Harris, die mag eraf en Jason Ellis komt erin. Nou, nou is de beurt aan Leiden. Twee krachten elkaar eh, hebben ze niet weten te scoren. Al well, langer niet. Uh, alleen maar vrije worpen. De laatste score was uh, de 59ste van uh, McGee Een driepunter. Daarna alleen maar vrije worpen. En nu 65-66. Leiden aan de rechterkant. Thomas Jackson zoekt Bekkering. Gaat de bal naar links. Naar Harvey Slachter. Slachter dreigt voor de driepunter. Neemt hem nu. op opzij naar Boxley. Boxley onder de ring. 1 tegen 1 tegen Turek, maar die is toch groter dan hem. Gaat weer omhoog en die bal gaat er niet in. Rebound is voor Groningen. Ja, en die rebound is voor Dory zo. En dan wordt het langzamerhand uh, heel gunstig als je Groningen fan bent. 1 minuut 44 nog te spelen. 65-66, Groningen in balbezit. Zal nu nog niet beslist worden, maar het wordt wel belangrijk als Groningen scoort. Uh, met Boucher, met Boucher loopt zich vast onder de ring. Gaat de bal naar buiten, naar Aaron Royer. De, de enige Nederlandse speler van Groningen. Die zoekt ruimte. Vindt het niet. Gaat de bal naar Doris Loopt zich ook vast. En dan is de 24 secondenklok klok voorbij. Maar dan gaat er net een noodschot uit. Ja, ik denk dat het te laat was. Maar ja, ja, ja, het was te laat. Er wordt wel doorgespeeld. Maar Groningen schiet te laat. De rebound was wel voor Groningen. Maar de commissaris, een neutrale persoon. Die zegt dat het schot was na die 24 seconden klok. En dan krijgt Leiden weer de bal. Ja, het werd goed verdedigd door Leiden. Ook niet heel goed opgelet door Groningen. En dan uh, is de beurt weer aan Leiden. 1 minuut 24 kan Leiden scoren. Uh, nou ja, ze zullen waarschijnlijk uh, naar die ring toe gaan. Dat zou ik doen als ik hun was. Het publiek uh, probeert hun team nog een keer op te zweven. 65-66. Een puntje-puntje wedstrijd in de zevende wedstrijd van de Best of Seven-serie. Nou, dat had ik niet verwacht. Maar dat maakt ook niet uit wat ik uh, denk allemaal. Nu Thomas Jackson, die krijgt de bal. Leiden is uh, bijna over de middenlijn. Ik zoekt een speler om de aanval naartoe te brengen. Boxley of McGee, daar zet ik mijn geld op. Dan wordt er nu een beuk uitgedeeld onder de basket. En die beuk wordt uitgedeeld door Jason Ellis. En dat is zo dom, want dan mag Leiden twee vrije worpen nemen. Ja, ze komen niet als scoren toe op een normale manier, maar die vrije worpen tellen net zo hard. Ja, ja, ja. Ik vind dat toch tactische fouten die de spelers van Groningen maken. Jason Ellis is gelijk zijn vijfde persoonlijke fout. Die moet het veld uit. Dan moet ik even kijken wie er naar de lijn toe mag. Ik denk dat het weer Arvin Slachter is. Nou ja, die schoot ze net uh, allebei raak, inderdaad, Arvin Slachter gaat zich melden. Kijken of het nog steeds zo cool is als de vorige twee vrije worpen. Nummer 4, Arvin Slachter. Neemt even de tijd. De eerste vrije is onderweg. Nou, dat is cool. 1 minuut 14. Maar ja, er is nog wel 1 minuut 14 te spelen. Dus dit zijn ook niet de beslissende ballen van de wedstrijd. Tweede vrije worp voor Arvin Slachter. Het houdt even de adem in. Mooi moment voor mij. En die tweede gaat er niet in. En pakt Slachter. zelf de rebound. En hij gooit hem erin. Wat een actie van die Slachter. Hij mist de tweede vrije worp. Hij staat heel goed op te letten. pakt de rebound. En gooit hem er dan gelijk in via het bord. Waarna een speler van Groningen fout maakt. Dus is het van 66, 66 ineens. 68, 66. En een bonusvrije worp voor Arvid Slachter. Marco van den Berg. Die pakt een time-out. Want dit is denk ik wel cruciaal. Cruciale actie van de international Slachter. Hij kwam hier gedurende het seizoen aan en uh, drukt nu zijn stempel op deze wedstrijd. Nou, 1 minuut 14, een paar seconden eraf is er nog te spelen. En Leiden leidt eindelijk weer eens 68-66. Blijven dit volgen natuurlijk, maar we gaan even naar het tennis. Marcella Mesker met een uh, ja, prachtige wedstrijd hè, vandaag. Ja, het is goed tennis op het Suzanne lenglen tussen Skiavone en Jankovic. En het duurt lang. Ieder punt is een rally. Het is een gezwoeg en een geploeter, maar wel mooi tennis hoor. De dames hebben nu vijf games gespeeld in de tweede set. Zijn in de zesde games. En we zitten al bijna op drie kwartier voor zes games. Uh, het staat 6-3 Skiavone. 3-0 was het voor Jankovic. Bijna 4-0. Nou... Toen ineens kwam Vonen weer, die brak terug. 3-2 nu. En ze serveert zelfs euh, zelf bij 30 gelijk. En als ik dan even snel kijk naar het centenkoord... daar staat Djokovic weer lekker te spelen. 6-4 de eerste set tegen Gasquet. En hij gaat zo dadelijk serveren voor winst in de tweede bij 5-4. Het blijft keren en keren. Leiden, Groningen, hoeveel staat er nog op de klok, Leon Leonkersten? 1 minuut en 12 kan ik zien als de time-out voorbij is... die Marco van den Berg had genomen. Het zijn derde time-out. Hij is klaar met time-out voor vandaag. ...toon van de helftere, die heeft er nog wel één. Hij zal eens kijken wat er gaat gebeuren. In ieder geval Arvind Slachter terug op die vrije worplijn. Hij heeft hier, uh, nee, drie vrije worpen raakgeschoten. Net miste hij die dus, maar hij pakte de rebound, gooit hem erin. Hij kan nu een gaatje op het bord zetten van drie punten. 68-66 wordt... ...ja, 69-66. Het was een moeizame bal, maar ook moeizame ballen die tellen. Leiden staat dus voor en nog één minuut 10 te spelen. 69-66. Wat gaat Groningen doen? Gaan ze een drie punten schieten of door die twee punten en zien ze wel verder... Ik zie allemaal vlaggen voor mijn neus. Dat is leuk van die mensen uit Leiden. Maar ik zie de wedstrijd nog maar half. Ik zie Matt Harris uh, op hoog gaan. posten, Maar die wordt verdedigd door Jesse Smith. En dan is er bijna een stiel van Leiden. Maar bijna is het niet helemaal. Met Boucher gaat naar de ring. Met Boucher paast naar de hoek. Daar staat Turek. Turek dribbelt. En die laat de bal los. En die schiet hem maar in. Heel cool geschoten van John Turek. 69-68. Nog wel in het voordeel van Leiden. Maar een goede aanval van Groningen. Dat moet gezegd worden. Jackson over de middellijn. Gooit de bal naar Slachten. Wordt verdedigd door Dury De twee beste spelers van vandaag, kan ik wel zeggen. Dan gooit de bal, Slachter bijna de bal over de zijlijn. Zit wel aan het einde van de schotklok. 10, 9, 8. Thomas Jackson past naar Slachter. Slachter moet iets doen. Hij gaat naar de ring. Draait om zijn as. Gaat nog een keer om zijn as. Moet al schieten. Is volgens mij een loopfout. En die bal gaat er niet in. En dan wordt er gelijk een fout gemaakt door Justin Smit in de rebound. Ja, ja, ja. Dat, uh, is dat goed of is dat slecht? Zeg het maar. Dat zullen we achteraf zeggen. In ieder geval staat de klok stil en krijgt Groningen twee vrije worpen, Goed verdedigd van uh, Groningen in dit geval. Slachter kwam gewoon niet aan schieten toe. en Volgens mij maakte hij ook nog een loophout. Maar dat durven uh, de scheidsrechter denk ik niet meer te fluiten. Hebben we nog 20,6 seconden te spelen. En mag Groningen naar de vrije orplein? Het stand is 69-68 En nu zijn het wel hele belangrijke vrije worpen. Kijken wie er naar die vrije oorplijn toe gaat. Dat is uh, Matt Harriot. Ja, dat is nou die bepaald de meest trefzekere Amerikaan vanaf de vrije oorplijn dit seizoen. Komt met tot de 60 en vandaag is het al niet heel veel beter met hem. Hij schiet er 5 op 8 vandaag. Wat gaat hij doen? Die eerste vrije oorplijn is nu onderweg en die gaat er niet in. Ja, je kan het bijna voorspellen. Die druk is zo enorm en alleen de goeie die blijven over. En Matt Harriot is een, nou ja, een goede speler, maar niet een hele goede speler. 69-68, wordt het dan verlenging als hij die tweede bal raakgooit? Met Harriers. 5 op 8, hij is dus 5 op 9, tweede vrije worp gaat erin. Ja, 69-69, 20,6 seconden. Leiden heeft de laatste aanval van de reguliere speeltijd. Een gelijke stand betekent verlengen. 5 minuten, Arvin Slachter wordt verdedigd door Doris So. Wat gaat Arvin Slachter doen? Hij draait in zijn eentje over het hele veld, Deerbult. Voor de bal naar Boxley. Boxley houdt even de bal bij zich. Moet dan passen, baas komt bij Tommy Jackson. Drie seconden, twee seconden. Moet hij iets gaan doen, Jackson? Hij loopt zich vast. De bal moet omhoog. Ja, die wordt geblokt. We gaan verlengen. Dit doet Leiden echt enorm slecht. Geen aanval, helemaal niks. Helemaal niks. Maar ja, uh, het is gelijk. We gaan verlengen. Hoe mooier kan je het hebben in de zevende wedstrijd. Waar een kampioen moet komen. Eindstand na 40 minuten. 69, 69. Er komt vijf minuten bij in de vijf Nou, we volgen wel allemaal. Maar nu snel naar Andy Houtkamp. 800 meter, Andy. Met een, een hele goede Nederlandse Yvonne Hak zilver op de Europese kampioenschappen vorig jaar in Barcelona. Zij is bijna klaar met de eerste ronde van de twee. Wat wil zij lopen? In ieder geval 2 0, -0 50 dat is de limiet voor de WK, moet kunnen. Deze dame hoort gewoon op de WK thuis. En dan kijk je in de verte waar de dames zijn aankomen lopen op de derde plaats. In ieder geval, nee vijfde plaats, Jenny Meadows, vlak daarbij Yvonne Hak. Yvonne Hak uh, zal uh, wat vaart uh, moeten gaan maken. Met uh, het rugnummer 321 loopt ze in derde, vierde positie. De Haas nog altijd natuurlijk op Joanie Johnny Siliers het zou vreemd zijn als de Haas niet op kop loopt. Nou, nu niet meer, want ze gaat eruit. En dan uh, moeten de rest van de dames het gaan doen. Belangrijkste tegenstander Jenny Meadows. WK Outdoor Brons in 2009. WK Indoor Zilver in 2010. Maar het zilveren in Barcelona vorig jaar van Yvonne Hak op de 800 meter... was een... Uh, grote verrassing. We gaan kijken naar de laatste bocht die de dames ingaan in de verte. Jenny Meadows op de tweede plaats. Yvonne Hak zo rond de vierde vijfde plaats. Komt nu iets naar voren. Ze zal <coughs> proberen onder die 20050 te lopen, maar ze lopen nu tegen de wind in. Want die wind staat een beetje schuin over het veld. Wel zo dadelijk bij de sprint een klein beetje wind mee. Net onder de 2 meter per seconde. Dat is gunstig. Zo, wat loopt die J Jenny Meadows uh, er ver vandaan. Komt daar de Hak nog in de verte. Uh, inderdaad, komt de Hak nog een beetje opzetten. Probeert binnen die 200.50 te komen, maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. Jenny Meadows wint en van Yvonne Hak komt boven de 200.50 uit en heeft du de limiet niet gehaald. De winnares van de 800 meter is Jennifer Meadows uit Groot-Brittannië in een tijd van 1.59.76. De Giro d'Italia. Is iedereen al binnen in Milaan, Joris van den Berg? Hij zit erop en op een schitterende manier. Alberto Contador komt alsof hij soleert na een bergetappe over de streep. Juicht. Maar hij heeft een tijdritpak aan. Het was een tijdrit over 26 kilometer. Contador is als derde gefinished, want zijn bliksemstart heeft hem toch geen ritzegen opgeleverd. Maar dat kan hem niet schelen. Hij juicht en het was een prachtig gezicht. De rit wordt gewonnen door David Miller in 30:13. Dan Alex Rasmussen, 30-20. Contador op 3, 30-49. Kruiswijk, 31-44. Dat was genoeg om de negende plaats te behouden... in het algemeen klassement van deze grote ronde. En de strijd om de tweede plaats leverde geen verschillen op. Nibali probeerde het, maar Scarponi, taai als hij is, hield stand. Dus zodat Scarponi eindigt op 2 in de Giro. Nibali op 3, maar de Giro wordt gewonnen door een alleenheerser uit Spanje. Alberto Contador. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zes precies en hoofdpunten met Freddy van Tijn. Het kabinet wil alleen nog grote sportevenementen naar Nederland halen, als daar ook economisch en maatschappelijk van kan worden geprofiteerd. Een evenement moet direct worden gekoppeld aan een breder nut. Minister Schippers liet weten dat het kabinet het plan steunt om de Olympische Spelen en de Paralympics van 2028 naar Nederland te halen. Ex-generaal Mladic wordt mogelijk morgen al overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Dat heeft de Servische minister Jajic gezegd. Morgen doet een Servische rechter uitspraak over het beroep van Mladic tegen uitlevering. Volgens Jajic zou hij direct daarna op het vliegtuig naar Den Haag kunnen worden gezet. In Belgrado is voor vanavond een demonstratie georganiseerd tegen het overdragen van Radko Mladic.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 In het noorden van het land is het vannacht nog erg bewolkt... terwijl de rest van het land vooral brede opklaringen zijn. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen is er een wat hoge bewolking aanwezig, maar verder wordt het een prachtig zonnige dag en ook warm. Temperaturen 21 graden aan zee tot 28 in het binnenland. En in eerste instantie waait er dan een zwakke zuidelijke wind, maar tegen de avond gaat deze draaien naar het noorden. Dat betekent dan dat het aan de kust ook flink gaat afkoelen. Ook kunnen er dan lokaal een aantal regen- of onweersbuien ontstaan. En dinsdag wordt het dan een bewolkte dag, ook fris, 15 graden, met een aantal buien. Vanaf woensdag een graad of 18 en ook weer droog. De Groningse voetballers hebben het niet gered tegen ADO. Gaan de Groningse basketballers het wel redden tegen Leiden? Leon Kersten. Ik durf het niet te zeggen. Het was bij de Groningse voetballers dus eigenlijk op de valreep in die penalty-reeks dat het misging. In de verlenging kwam Groningen voor door twee vrijworpen van, uh, met Harrius, die ze toen wel raakschoot. Aan de andere kant was het Montemegui, die ook twee vrijworpen raakschoot. En dan zijn we nou, 50 seconden verder nu in die verlenging. Van 5 minuten is het 71-71. Is Simus Boxley de aanvoerder van Leiden al naar de kant met vijf persoonlijke fouten. En gaat nu Worthy de Jong ook met vijf persoonlijke fouten daarachteraan. Uh, bij Groningen is John Turek met vijf persoonlijke fouten er al uit. Jason Ellis was er al uit met vijf persoonlijke fouten. En het moraal van dit verhaal is dat de diepte van de bank misschien wel eens de doorslag kan gaan geven. En dan, ja, dan is Groningen toch echt beter. Want ze hebben een begroting van bijna 2 miljoen euro. Leiden van 1 miljoen euro. En dat is vooral terug te zien in de diepte van de bank. Dan is Groningen echt veel dieper. Nou ja, die vrije worp van Jason Durisho, die moest hij nemen omdat er net een fout op hem werd gemaakt. Die gaat erin, komt Groningen weer op voorsprong. 71-72. Het is een, een vrije horpelwedstrijd. Durisho, ik uh, vind hem uitstekende speler, hij zal toch niet missen. Nou ja, dat doet hij dan gelijk wel. De rebound is voor Groningen of voor Leiden. Nou, iedereen heeft hem in zijn handen. Uiteindelijk is het Bekkering die hem pakt. Dan Leiden aan de aanval beginnen. Nog drie minuten in deze Stand Leiden-Groningen, 71-72. Mooie atletiek in Hengelo vandaag, maar u hoorde het al van die Houtkamp. In het Oostenrijkse Gottsheets was er ook een mooie atletiek. En Daphne Schippers werd daar achtste op de Meerkamp. Dat betekent een Olympische nominatie voor de junioren die voor het eerst aan een grote wedstrijd meedeed. Ja, dat is echt zo super. Van tevoren had ik dat echt, niet durven dromen, zelfs. En er komt gewoon een droom vanaf Kleinsovaan, komt er nu gewoon uit. Dat is echt super. Wat is die droom? Ja, op de Olympische Feest staan natuurlijk. Ja. Dit jaar over jeugdkampioenschappen. Je hebt een ruime keuze aan mogelijkheden, want er zijn ook nog Europese jeugdkampioenschappen. Je bent nog junioren. Waar ga je voor kiezen? Ja. Ja, natuurlijk voor. Uh, eerst voor het EK, dan ga ik gewoon lekker meerkamp draaien. En daarna zien we het wel. Ik heb nog niks over bedacht eigenlijk. Hoe was deze meerkamp in Gutsjes Het was de eerste keer dat je hier stond. Wat is dit voor een wedstrijd voor jou? Ja, superleuk. Zoveel concurrentie en zoveel mensen die, die natuurlijk al heel veel ervaring hebben. Dus je leert er gewoon ook heel veel van. Schrik je dan dat jij nu opeens uh, bij die wereldtop hoorde met een achtste plaats? Ja, nou, schrik schrikken. Schrik het is gewoon super. Ja. Waar ben je het meest tevreden over bij deze meerkamp? Uh, de 200 meter en de 800 was blijkbaar ook heel goed. Eigenlijk was mijn eerste dag wel redelijk goed, dus de hoorden was ook goed. Dus... Ja. Wat wordt je volgende uitdaging? Dat zijn die Europese jeugdkampioenschappen? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Je bent wereldkampioen bij de junioren. Een ja. uh, titel ligt voor het in het verschiet. Ja, ik hoop het. Daar gaan we voor natuurlijk. Ja. Je kijkt hier om je heen, je, je ziet de bergen van Oostenrijk. Je, ziet, uh, je lijkt het nog nauwelijks te beseffen waar je, waar je toe gekomen bent. Ja, zeker. Dat besef komt echt later, dat weet ik zeker. Nu is dat er nog niet, nee. Ja. Ja. Hoe combineer je deze prestaties uh, met een bestaan als studenten? Uh, ja, in principe gaat het... Uh, ik heb Deze week heb ik school even aan de kant gezet. Lekker gericht op, uh, op mijn wedstrijden. En uh, ja, dat was eigenlijk het belangrijkste. Voor de rest is het lastig te combineren, maar het gaat tot nu toe goed. De komende weken, de komende maanden helemaal voor de sport? Nee, er wordt even heel hard uh, werken en tot uh, half juni en dan, uh, dan uh, lekker weer op sport. Dus dit is nog even druk voordat je je helemaal kan uh, voorbereiden op die uh, Europese kampioenschappen. Je, bent ook, je hebt ook uh, uh, uh, kwalificaties in de tas voor de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea. Ja. Daar moet je nog over nadenken, begreep ik, van je coach? Ja, zeker. We gaan nog overleggen en kijken. Het is dus nu gewoon lekker hiervan geniet eerst. <laughs> een gevaar van overbelasting als je zo jong al zo goed bent? Nee, hoor, het gaat goed, dus het lijkt me niet. Maar ik bedoel, met zoveel kansen die er op je afkomen? Nou, het lijkt me niet. Het, uh, het komt wel. Ik doe gewoon echt stapje voor stapje en ik denk dat Bart me daar ook goed in kan begeleiden. Maar de Benema, jouw trainer die je hier gebracht heeft, gefeliciteerd uh, met deze meerkamp. Dankjewel. Daphne Schippers was dat dus in gesprek met Kors van der Brink. Prachtige atleten, prachtige plaats. Maar we hebben ook een heleboel mooie andere atletiek dichter bij huis. En jouw kamp. Ja, maar van die Daphne Schippers, daar gaan we van genieten hoor. Ook een ja. hele goede sprinter. En laten we nou net de sprint gaan krijgen bij de mannen. De 100 meter bij de mannen. Overigens 800 meter bij de vrouwen. Uh, gewonnen door Jennifer Meadows. Dat vertelde ik. 1,59,76. de Hak, 2,00,76. 26 honderdste boven de WK-limiet. Maar die komt zeker in Degou uit uh, eind augustus op de wereldkamp. Kampioenschap atletiek in Zuid-Korea. Maar dan kijken we nu naar die 100 meter race. En dat is de eerste serie... Met uh, Virgil Speer, onder andere. Een uh, Nederlander in uh, baan 1. Met uh, die Gregorio, dus een uh, snelle Italiaan. Baan 2, Samuels. Een uh, Amerikaan in baan 3. Heeft uh, 10-0-3 als beste tijd gelopen. Maar ja, daar tel je niet meer mee. Forsyth, Mario Forsyth uit Jamaica. 9,95 95, ooit gelopen. Kim Collins, die kennen we nog. Ex-wereldkampioen in uh, Parijs was hij dat. St. Kitts en Nevis uh, loopt in baan uh, 5. Edwards, baan 6. 7 is Greg Pickering uit Groot-Brittannië... Uh, en Ansley Wall uit Jamaica in baan 8. En in baan 9 Patrick van Luik. Dat is een snelle jongen. Vorig jaar ging hij naar Jamaica om daar uh, uh, te gaan trainen met de sterke uh, Jamaicanen. Maar dat had niet uh, uitgepakt zoals het hoorde. Nu zitten ze er klaar voor. Is het stil in het stadion. Want die uh, spieren gaan nu gespannen worden. Het is de eerste serie. Want Jorendi Martina, ik heb hem nog niet genoemd, komt in de volgende serie uit. Net als Brian Mariano. De beste 9 gaan naar de finale. En komt Patrick van Luik daarbij. In ieder geval niet Virgil. Spier en van Luik ook niet, want die eindigt als uh, voorlaatste. De winnaar is in 10-11. De man in baan, vier dacht ik, uh, Samuels en Forsyth. Forsyth uh, uh, wint dit 10-11, maar het is pas de eerste serie zo dadelijk. Tjorendi Martina, de kerstverse Nederlander. En hij zal lopen tegen onder andere Brian Mariano, ook een Nederlander. Heel interessant. Leiden-Groningen, nog steeds zo spannend, Leon? Ja, spannend blijft het nog wel even. maar Groningen heeft... Uh... Het momentumje te pakken, 73-76, met Boucher staat op de vrije hooplijn om een bonus op. raak te schieten en dat doet hij. 73-77, vier punten verschil. En het verschil in deze wedstrijd is, is dat hij met Boucher twee keer achter elkaar naar de ring toe is gegaan. En Leiden probeert van buiten te schieten, nou met zoveel vermoeidheid en spanning vallen die ballen niet meer. En met Boucher doet dat slimmer, die maakt een actie, Ze gaat naar de ring, hij scoorde zojuist en kreeg een hoop En nu moet Leiden eigenlijk wat scoren om het kat niet op te laten lopen. Jackson paast naar Smith, Smith naar de buitenkant, naar McGee. McGee gaat de actie aan, die gaat voor die drie punten. Ja, die zit erin. Dan zeg ik net, dan moet je niet naar die ring toe gaan en geen drie punten schieten. En dan gooit die McGee. wat een uitermate eigenaardige speler. Is die drie punten raken. Is het 76-77. Toen niet gelijk weer op de banken. Ja, het was een geforceerd schot. Maar ja, die tellen net zo goed. En die McGee is een eigenaardige speler. Af en toe houdt hij zich helemaal nergens aan. Maar ja, dat maakt natuurlijk ook dat hij krachten heeft die soms los kunnen komen. En nu aan de andere kant Dorisso. Die doet wat ik zeg, die, uh, die maakt de actie. Gaat naar de ring, botst tegen eraan en krijgt twee vrij Nog 2 minuten 13 en een Groningen wel in het voordeel. 76 voor Leiden, 77 voor Groningen. Venlo, Zwolle, spannend voetbal. Frank Wielaert. Twee minuten na de pauze. Zwolle heeft een goal nodig om verlenging af te dwingen. We zijn met 1-1 gaan rusten. De trainers hebben besloten niet te wisselen eh, direct na de pauze. En Zwolle moet het tempo eh, gaan bepalen. Dat zie je ook onmiddellijk in de beginfase van de tweede helft. Zwolle heeft haast. Wil natuurlijk vlot die tweede goal maken. En eh, zet daarvoor nu aan. Machi voet dwars gezet door Yoshida. Bal over de zijlijn. Zwolle mag gooien ter hoogte van de 16 meter lijn ongeveer. En slot gaat die ingooi nemen. Richting Maatje. Krijgt de bal weer terug. In combinatie dan met Wildschut. Wildschut, bal bij zich houden. Plaatsen naar Maatje. Die legt hem dan breed van Polen. Kan schieten. Heeft in ieder geval de ruimte. Schiet een metertje over de goal van Gentenaar heen. En daarmee is de eerste mogelijkheid in ieder geval voor Zwolle geweest in deze tweede helft. Gentenaar heeft beduidend minder haast dan al die mannen bij de tegenstander. Legt de bal op zijn gemakje op de rand van zijn doelgebied. En zal dan de bal zo hard mogelijk, zo ver mogelijk naar voren schieten. Het liefst een beetje in de richting van Ucebo. Die is een kop groter dan de meeste van zijn tegenstander, Maar zover komt de bal niet. Van Polen tikt de bal op. En dan El Aksuwi goed het duel aangaan. En dan Ucebo wel bereikt van de berg. Die dan het duel aan moet gaan. Moesa in combinatie met Ucebo. Kan hij goed naar binnen draaien. Dat kan hij wel. Van de Haar zet er een been tussen. En houdt VVV een corner over in de beginfase van die tweede helft, Waar je de spanning voelt in het veld. Maar ook op de tribunes. Want Venlo is bepaald nog niet eh, zeker van lijstbehoud in de eredivisie voor het derde seizoen achter elkaar. Ahui met de corner vanaf de linkerkant. Met zijn rechtervoet getrapt. Zal dus uh, naar binnen draaien die, die bal. En de bal neerleggen bij de tweede paal. In de buurt van uh, Yoshida. Het schot uit de tweede lijn komt niet helemaal goed. Maar Aoi ah, pikt hem dan weer op. Is de aanval dan weg of kunnen we hem nog even doorzetten? Er komt uh, geen vrije trap. Moussa dan richting de achterlijn. Kan hij de voorzet gaan geven. Moussa met de voorzet. Wil hem buitenkant rechts geven. En houdt slechts zijn corner over. Vijf minuten na de pauze. 1-1. En volop spanning bij VVV Zwolle. Snel terug naar het basketbal. Leiden Groningen, Leon. Nou, spanning komen hier ook niet te kort in die 5 mei al. 76, 78 en die staat er op de vrije hoorplein. Monta McGee, de man die net die drie punten raak schoot. Hij mag twee keer proberen om er een gelijke stand van te maken. Die bal is onderweg en die gaat erin. Ja, nou kijk, uh, ik vind het knappe ballen, want er staat nu wel echt echt druk op in zo'n verlenging. 77, 78. Het gaat ergens om het landkampioenschap. De ploeg die wint is kampioen. Koningen was het vorig jaar, leidde in 1978. En Montemegui wordt ook die tweede vrijwoordlaag. En is het na 73-77 gewoon weer gelijk. 78-78, nog 1 minuut 40. Bobby Bostin die probeert een aanval op te zetten, dat lukt hem. De bal gaat naar Boucher. En we kunnen wel raden wat hij gaat doen. De bal past naar Matt Harriet En dan gaat hij uiteindelijk naar de ring toe. Dan gaat hij nu onderweg, gooit hij de bal omhoog en hij gooit hem erin met Boucher. Hij uh, het schijnt scheidsrechter aan fluit, ik weet niet precies waarom. Maar die bal die gaat erin. Dat is één ding wat zeker is. 78 tegen 80. Oh, er wordt gewisseld door Leiden. Wou je het zeggen? Oh. Nee, nee, nee. Oh, oh. 78-80. Bouwtje gooit die bal erin. Ja, dat is de enige die nog scoort voor Groningen. Maar uh, dat maakt niet uit. Hij scoort 78-80. 1 minuut 29. Kan Leiden proberen de stand weer gelijk te trekken? Thomas Jackson. Pas de bal naar Terry Sas. Zojuist in het veld gekomen. Nog weinig minuten gemaakt. Maar ja, die bank van Leiden moet aan de bak. Thomas Jackson nu aan de rechterkant. Kunnen ze naar die ring toe komen om twee makkelijke punten te doen? Nee, de gaat naar de Slachter, die gaat voor de driepunter en die haalt niet eens de ring. Maar McGee staat daar weer en die vangt die punning van een bal van Slachter op die niet eens de ring raakte. En gooit hem dan omhoog op McGee wordt een fout gemaakt. En eh, dan mag hij twee vrije worpen gaan nemen. Ja, het is een beetje eentonig, want volgens mij zijn we al vanaf een minuut of zes voor het einde van de reguliere speeltijd alleen maar vrije worpen aan het nemen. Oh, met Bowser die scoorde net via het bord. Uh, en McGee die uh, krijgt even de tijd om adem te halen. De, voer, woor, de vloer wordt gedweld in Leiden. Zand, 78, 78.80, nog één minuut in. Gaan wij weer naar Hengelo. Tweede heat, 100 meter, Martina. Maar verslag, onze verslaggever geeft het En <laughs> die houtkant namelijk. Bijna, Chirendi Martina. Ja, ik ben wel net zo... Nou, bijna net zo snel. 10-18 heeft hij al gelopen dit seizoen. Tjorendi Martina heeft gekozen voor Nederland. De man van de Nederlandse Antillen. En die kan lopen hoor. Hij uh, loopt in uh, baan 5. En we zien Christophe Wijers in baan 1. Chris Malcolm uit uh, Groot-Brittannië. Baan 2. Armstrong Trinidad baan 3. Brian Mariano, ook een snelle Nederlander in baan 4. Ook van de Antillen, maar uitkomend voor Nederland. Tjorendi Martina, de grote man... Blij dat we hem erbij hebben hoor, want we gaan kansen krijgen op uh, zowel de 100, met name ook de 200 meter. Op wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en Olympische Spelen. En terecht en misschien ook wel op de 4x100 meter en stafetten. Uh, Richard Thompson staat in baan 6, uh, Ivory Williams uit de Verenigde Staten baan 7. Callender Trinidad in baan 8 en Coddington in baan 9. Maar ik denk dat het ook heel spannend blijft in, uh, bij basketbal. Ja, basketbal is ongekend spannend. Leon? 80-80, nog minder dan 40 seconden. Groningen miste zojuist een driepunter, maar hadden wel de rebound. Nu dus de aanval met Boucher, daar gaat hij weer, paas naar buiten. Dan Matt Harris gaat voor twee en die bal gaat er in en eruit. Oh, wat een pech voor Matt Harris. Die bal die zat er volgens mij al voor de helft in, maar hij gaat er ook weer uit. En dan zitten we in de laatste seconde nog 22 seconden. Maar Groningen krijgt nog wel de bal. Want er zit 5 seconden verschil tussen de schotklok en de wedstrijdklok. 80-80. Kan Leiden scoren. Of gaat Groningen met de laatste bal scoren of krijgen we nog een verlenging. Arvin slachter, die, die moet iets gaan doen naar die ring toe, maar hij loopt zich vast in de hoek. 3 seconden, 2 seconden, Jackson met een No3-punter. En die gaat er niet in. De rebound is voor Leiden. 2 seconden, 1 seconde, Jackson met een no 3 punter En die gaat erin en eruit. Ja, daar gaan we. Voor de tweede verlenging in wedstrijd 7, 80 tegen 80. Ze maken het heel spannend voor, uh, stu voor uh, langs de lijn. En die jij weer. Ja, leuk. Pingpongen tussen twee. En ze houden nog rekening ook. Want nu zitten de heren klaar in, baan, uh, of in de tweede serie. Om 10 voor 7, de grote finale. Maar ik ben wel benieuwd wat ze nu kunnen. De rugwind was ongeveer 1,5 per seconde. Mensen kijken boos omheen. Want die uh, moet allemaal stil zijn. En ik moet uh, praten. Maar dat is wel vaker bij de radio. En nu is er een valse start in baan 8 van uh, Emmanuel Kellender. In baan 9, ik heb hem nog niet genoemd. And Giovanni. Codrington, ook een uh, Nederlander. En met uh, uh, bijvoorbeeld deze Mariano, uh, Martina, Codrington, uh, Virgil, Spier, Patrick van Luik, hebben we toch allemaal mensen die heel hard kunnen lopen op die 100 meter. En waarmee we dus een hele aardige 4x100 kunnen uh, gaan maken. En die 4x100, dat is natuurlijk altijd interessant op WK's en EK's en Olympische Spelen. Want hebben we niet gezien in Parijs uh, in, uh, een jaartje of acht geleden dat we opeens zomaar de bronzen medaille in de schoot geworpen kregen door wat uh, foutjes van anderen. En toen uh, haalde Nederland zomaar brons op het WK. En met zulke kanjers als Jurendi Martina en Brian Mariano. Moet dat toch ook kunnen dat je hoog gaat eindigen in de 4x100 meter. Die uh, valse start uh, is normaal gesproken. Het is uh, overigens baan 7. Uh, die moet eruit. En baan 7 was Ivory Williams. De man uit de Verenigde Staten. Die is dus uh, gedisqualificeerd. van bij atletiek hij is heel boos. Deze Ivory Williams komt nu verhaal halen bij de jury. Maar dat zal weinig helpen, want hij is eruit. En als je nou lekker gaat omkleden, je krijgt je startgeld heus wel. En dan kun je dat zikkie af laten scheren als je daar zin in hebt. Dan kunnen we gaan beginnen aan de tweede serie van de 100 meter. Met Chorendi uh, Martina en Brian Mariano. Maar de heren zijn nog eventjes de spiertjes aan het losgooien. Terwijl die Williams zich nog altijd heel boos maakt op de starter. Maar nu dan uh, weggevoerd wordt met zachte hand, zoals dat zo mooi heet. En dan kunnen we naar de start gaan kijken van de tweede serie. 100 meter, 10. Elf had de winnaar van de eerste serie. En uh, dat was uh, Foresight van Jamaica. Waar Kim Collins tweede werd. En nu gaan we dan beginnen aan die tweede serie. Zonder Ivory Williams, maar met Chorendi Martina en met Brian Mariano. Het publiek uh, laat zich nog even horen voor, voor een uh, Polstok Hoogspringer. Uh, Jansen is dat, een uh, Nederlander op 5,50 meter. 50. En uh, zal dat uh, moeten gaan doen zonder het uh, applaus. Nee, toch nog met wat applaus. Kijken of hij dat haalt. 5,50 meter. 50. Zou knap zijn. Moet toch richting de 75 kunnen. Nee. Tikt uh, uh, de stok eraf met zijn uh, voeten. En dan mogen we nu echt gaan hardlopen. Ja, het duurt maar 10 seconden. Maar die aanloop is uh, vaak veel en veel langer. Ik kijk uh, naar de vlaggen. Die staan strak. Een beetje schuin in de rug van de lopers. De lopers Bijens in baan 1. Bel België. Malcolm Groot-Brittannië in baan 2. Arms. Trinidad en Tobago in baan 3. Brian Mariano baan 4. Jorendi Martina in baan 5. Richard Thompson in baan 6. Williams uit de Verenigde Staten is er al uit. Vanwege een valse start. Kalender Trinidad in baan 8. En Codrington in baan 9. 9,89 is de snelste man eh, qua persoonlijk record. Dat is Richard Thompson uit Trinidad en 9,93 heeft eh, Jorendi Martina ooit staan. En dat is eh, natuurlijk ook heel snel. Nou, Ze zijn nu echt nog heel lang bezig om eh, de benen en de spieren los te maken. En dus gaan we maar eventjes wachten tot ze echt gaan starten. Leon Kersten dan maar weer bij het basketbal. De eerste score van het. Tweede verlenging, daar zitten we in. Die was voor Matt Boucher een driepunter. Uh, een hele knappe driepunter, terwijl aan de andere kant nu Ross Beckering onder het pakket wordt gestopt. Die mag dus twee vrijwoorpen gaan nemen. We waren nog geen tien seconden bezig in uh, de tweede verlenging. En Matt Boucher, die staat op de kop van de driepuntslijn. Die kijkt en die schiet feilloos de driepunter raak. Misschien een belangrijke bal, dat zullen we achteraf wel oordelen. Nu het eerst twee vrijworpen voor Ros Bekkering. Aardige jonge gast, is dit seizoen nieuw in Nederland. Eerste jaar, zijn vader komt uit Groningen. Hij is ja, op zijn derde uh, geëmigreerd naar Canada. En nu zijn zijn zoons terug. Henry speelt bij Groningen en Ros, die toch wel iets beter is, die speelt bij Leiden. Maar we zullen eens kijken of Ros Bekkering twee vrijworpen kan nemen zonder te missen. Um, heeft hij dit uh, duel al op de Vrije Woord staan? Ja, hij heeft er één van de twee raak geschoten. Wat gaat hij nu doen? Die eerste bal, die zit erin. Tot een rare curve van die bal. 81-83. Echt Heel vaak twee verlengingen heb ik niet meegemaakt. Maar zeker nog nooit in een beslissende wedstrijd. Rosbekering. Ik kijkt nog even die tweede Vrije Woord mee. Of hij die raak ziet of niet. Hij mist hem niet. 82-83. Vier minuten. En we blijven we snel terug naar Andy Houtkamp en Hengelo. Ja, ze zitten er weer klaar voor. Valse start is eruit, dan kun je meteen naar huis. Dan doe je niet mee aan de finale om 10 voor 7 van de 100 meter. Limiet voor de Nederlanders voor het WK in Daegu in Zuid-Korea is 10-21. Jorani Martina heeft het al gelopen met uh, zijn beste tijd van 10-18 dit jaar. Maar nu, kijken wat hij kan. De heren zitten er klaar voor. Wat een spierbundels. En daar zijn ze weg. Nu zijn ze wel goed weg. En Martina, ik kijk naar baan 6. Richard Thompson, die goed weg is. Heel goed weg. En nu moet Martina gaan komen. Nou, die haalt het wel, hoor, tot de finale. En de tijd, 10.20. Uh, tweede plaats voor Tjorendi Martina. Richard Thompson wint het, de man uit Trinidad. Maar die beiden gaan wij terugzien om 10 voor 7 in de finale van de 100 meter bij de FBK Games. Ja. En dat doelpunt bij Frank Wielaert. Ja. Daar ja, is het 2-1 geworden voor Zwolle. Dat dus met deze stand een verlenging afdwingt in Venlo. Klein uurtje gevoetbald. Aanval over de rechterkant van het veld, nota opgezet door Machi, de doelpuntenmaker zelf. Dubbele 1-2 en uiteindelijk kan die zo dwars door het centrum lopen en de bal tegendraads achter Gentenaar schieten. Zwolle zorgt ervoor dat het 2-1 wordt in Venlo en het werd ook al 2-1 in Zwolle, toen voor VVV. Met deze stand gaan we dus verlengen, maar er is nog een half uur te gaan in de koel. Dan gaan we snel weer naar het alsmaar doorgaande basketbal. Leo Kersten. Ik zit me af te vragen, is er ooit een derde verlenging geweest in Nederland? Nou vast, maar ik kan het me echt niet heugen. feit is wel dat het nu 82, 84 is voor Groningen. Balbezit voor Leiden. is een boel consternatie of de bal de ring heeft geraakt zojuist. En de Schotprok opnieuw moet, maar volgens mij raakte de bal net de ring. Hij ging er wel overheen voor Leiden. En via een Gronische speler ging hij achterlangs. Jesse Smit krijgt nu de bal. Bal voor Arvin Slachter. kop van de driepuntslijn. Kijken of Leiden een fatsoenlijke aanval op kan zetten. Nee, want Aron Royer doet het heel stoms. Die pak gewoon Arvin Slachter vast. vast. Ja. Ik snap er echt soms helemaal niks van, die basketballers. Dat zijn profs. Die worden goed betaald. En dan ga je toch niet zulke domme acties maken als je tegenstander gewoon vastpakken. De scheidsrechter fluit daarvoor en dat is terecht. En dat mag Leiden gewoon naar de Vrije Woerplijn om twee Vrije Woerplaat te schieten. Nou is dat op dit moment iets lastiger dan normaal gesproken. Want we zitten al in de 45ste plus 2 47ste speelminuut. Dus we zijn al meer dan 90. Nou ja, we zijn om half vier begonnen en het is nu 5 x 6. Dus meer dan anderhalf uur aan het basketballen. De eerste vrijworp van Abbeslachter gaat erin en dan gaan we zo meteen weer de gelijke stand krijgen, denk ik, van 84-84. En het scorebord zat heel vol met persoonlijke fouten, maar uiteindelijk is er niemand meer bijgekomen. Die tweede vrijworp die gaat erin en eruit en is Ros Bekkering die hem heeft en dan gaat hij via een Groningsbeen over de achterlijn. Dat ziet de scheidsrechter heel goed, want ik kan het precies zien. Los Bekkering duikt op de grond, maar via de voet van de Ross gaat hij over de achterlijn. 3,5 minuut nog te spelen in de 5 mei hal. De kampioen is onbekend. Leiden, Groningen, 83, 84. Even een tussenstandje halen bij Marcelo Meskers. Kiavona tegen Jankovic. Ja, het is uh, in de derde set en het gaat. Maar door lange rallies zijn nu al, uh, ik weet niet hoe lang bezig. Tien minuten duurde de eerste game van de derde set. De eerste set 6-3 Schiavone. De tweede set kwam Jankovic erg sterk terug. 6-2. En nu leidt de Servische met 2-1 in de derde set. De 30-jarige, nummer 5 van de wereld, titelverdedigster Francisca Schiavone, heeft het moeilijk. Ik denk dat ze iets minder fit is dan Jankovic. Dus dit kan nog wel eens een hele lange weg gaan worden. Voor de Servië Novak Djokovic. Djokovic wordt het geen lange weg, want die staat op het randje van winst tegen Richard Gasquet. 6-4, 6-4. Nou, dat was gewoon keurig netjes. Een break in iedere set. Maar nu gaat het snel. Het staat 5-1 voor Novak Djokovic. Hij leidt met een dubbele break. Dus uh, het einde van de Fransman op het centekort is nabij. Het einde van het basketbal is al drie keer nabij geweest. Hoe staat het, Leon? Ja, uh, 83, 84 slachter Heeft nu weer de bal. Gaat omhoog, paas terug. En Terrisas, die dreigt voor de drie punten, schiet er twee en die gaat op. Wat een bal van Terry Sass. Onder druk. Tegenstander in zijn gezicht. En die bal gaat feilloos door het netje. En dus het 85-84 voor Leiden. Groningen bal, er zit een hele belangrijke bal van Terry Sass. De jongen komt van de bank in Leiden. En zijn bijdrage was hard nodig. 2 minuten 55 nog in deze wedstrijd. Of krijgen we nog een verlenging. We zitten al in de tweede. Jason Dorisso Wil 1 tegen 1 tegen Terry Sass. Hij is natuurlijk twee keer zo snel. Die bal die gaat naar buiten. En die bal die wordt niet gevangen door de speler van Groningen. en gaat over de zijlijn. Ja, dat is een, een slechte paas, slecht gevangen, slecht gedaan van Groningen. En dan krijgt Leiden balbezit. En dan kunnen ze wellicht, wellicht, met een nadruk op, wellicht de voorsprong gaan uitbreiden. Want ja, beide ploegen hebben wel wat kantjes gehad om een klein beetje marge neer te zetten. En iedere keer is de tegenstander weer in staat om uh, die marge te dichten. Drie punten, vier punten, maakt nog niet zoveel uit in deze wedstrijd. In de verlenging nog 2 minuten 46. Nou is de bal nat. Ja, uh, uh, ik heb het al warm. Laat staan die spelers die aan het spelen zijn op dit veld. Uh, ik zei net anderhalf uur, maar ik had natuurlijk verrekend. Van half vier tot zes ben je tweeënhalf uur bezig. Volgens mij zijn ze dadelijk echt helemaal totaal los. Maar voorlopig spelen ze wel. 85 en 84. Zevende wedstrijd in de best of 7. Tweede verlenging, nog 2 minuten veertig. Leiden bezit. Thomas Jackson dribbelt over de middenlijn. Wat kan hij doen? Nou, ze zoeken natuurlijk Arvind Slachter, want dat is uh, de man in uh, de verlenging samen met Montemegui. Ross Beckering, nu bijna onder het bord, maakt een schijnbeweging. Tegenover Matt Harriot, kan hij hem voorbij. Die Harriot is de kop groter. Ja, dan wordt hij ook geblokt, die Ross Beckering. Maar de bal gaat via Groningen over de achterlijn. Is het uh, Henry Beckering, die in het veld is gekomen, die niet staat op te letten. Want hij had die bal kunnen vangen. Maar hij dacht uh, dat ze met mijn broer hem raakten. Nee, uh, twee minuut, 25. Even ademhalen. Leiden-Leidt, 85-84. Verlengen bij het basketbal. Eerder al verlengen bij Groningen-Ado. Wordt het ook verlengen bij VVV Zwolle, Frank Wielard. Nou ja, met deze stand in ieder geval wel 63 minuten onderweg. 1-2 Zwolle-Leidt. En Zwolle heeft ook al een goede kans gehad om 3-1 te maken. Na een goede aanval bij de eerste paal. Bijna die bal afgerond door Sjoerd Ars. Maar hij schoot de bal net naast. En voor de 2-1 trouwens. Een 100% kans voor VVV. Een vrije kopkans voor Moussa. Op aangeven van Uchebo. De goal was leeg. De bal was een beetje raar. Viel half achter de kleine Nigeriaan. Hij heeft wat moeite met afmaken. Is pas 18 jaar. Afmaken moet hij nog leren. En koppen moet hij ook nog leren. Hebben we gezien bij die ene actie. Want hij hoeft hem echt alleen maar tussen de paal te krijgen. Dan was het hier 2-1 voor VVV geweest en niets aan de hand voor Venlo. Nu is het alle hens aan dek. en maar hopen dat het goed gaat komen in deze fase. Een blessurebehandeling helemaal aan de overkant van het veld en daar is nu het wachten op. Geeft de spelers even de gelegenheid om wat te gaan drinken en even wat instructies van de kant te nemen. Ja goed, maar het is in principe heel simpel. VVV zal dit binnen een half uur nog willen afmaken. Als zij scoren dan moet Zwolle er weer een heleboel maken en als Zwolle scoort dan moet VVV er een heleboel Maken, daar komt het dadelijk op neer. 64 minuten onderweg. Smolle leidt in de koel cool, 2-1. Uitzending is nog 1.38. En bij jou is nog langer, Leon. Ja, 1.52. <laughs> dat gaan we niet halen. Uh, Ross Beckering krijgt nu weer de bal. Nadat Groningen bolbezit heeft gehad. 85-84. Die Beckering gaat omhoog. Wordt verdedigd door Harry. Hij valt. Dan komt de bal bij Thomas Jackson. En die laat de 24 klok verstrijken. Uh, de scheidsrechter geeft nog wel aan dat de bal voor Leiden is. Maar ja, de klok is voorbij. Ja, kijk, iedereen is moe op dit moment. Want de Groningen komt ook niet meer tot aanvallen. En die 85-84 staat nu al anderhalve minuut op het scorebord. Uh, een time-out, dat krijgen we. En ja, het einde van deze wedstrijd zullen we voor vijf niet meer halen. Daar voor uh, op. Voor zes, ja, ik raak de tel kwijt. Uh, een time-out. Leiden leidt wel. 85-84. Goed, ja, uh, we gaan het allemaal niet meer meemaken. Uh, ik meld u nog wel natuurlijk dat uh, Groningen tegen ADO is geëindigd in 5-1. Uiteindelijk werden daar penalties genomen en ADO Den Haag gaat Europa in. En ook Excelsior blijft behouden voor de Eredivisie. Het won vandaag met 4-2 van Helmond Sport. Eerder wedstrijd was geëindigd in 5-1. Een ja, uh, lange sportmiddag geweest, door, Het gaat nog maar door. De ontknoping natuurlijk tussen Leiden en Groningen bij het basketbal... waar het o oh zo spannend is. En de ontknoping bij VVV en Zwolle om het laatste eredivisieticket... hoort het zometeen allemaal in het Radio 1 Journaal... en daarna ook bij de collega's van de VPRO. Het programma Plots is dat. En langs de Leiden is weer terug vanavond om 10 uur met Robert Merig. Zometeen natuurlijk trouwens ook nog de FPK-games... met een paar mooie nummers daar in Hengelo. Bedankt voor het luisteren. Prettige avond.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 nou, hij zei, het enige wat hij eigenlijk wil van de nieuwe president... is een goede prijs voor zijn kakaoboon. Luister straks om 7 uur naar de reportage in Bureau Buitenland. Say Radio 1. Chocolate. Het nieuws van alle kanten. Chocolate. Hallo, ik ben Ellen ten Damme. Met lef iets maken dat aanspreekt, daar hou ik van. Vernieuwing en entertainment...